Dikter met het NOS Oud-Fortis-bestuurder Kloosterman vindt dat de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO drie jaar geleden niet nodig was. Voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit zei hij dat het mogelijk was geweest Fortis overeind te houden... als België, Nederland en Luxemburg zich aan de eerdere afspraken hadden gehouden. Daarin stond onder meer dat Nederland voor 4 miljard euro 49% van de aandelen Fortis zou kopen... Looseman zei dat hij erg teleurgesteld was over de overname. Ook liet hij doorschemeren dat Nederland uiteindelijk relatief veel geld aan de nationalisatie kwijt was, namelijk 16,8 miljard euro. Rusland is tegen nieuwe sancties tegen het regime in Teheran. Moskou reageert daarmee op het rapport van het Internationale Atoomagentschap... Uh, ...waarin staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran aan een kernwapen werkt. Rusland beschouwt nieuwe strafmaatregelen als een poging om het Iraanse bewind ten val te brengen... ...en dat is onaanvaardbaar voor Moskou. Frankrijk en Duitsland zijn juist voor scherpere sancties. De Britse regering gaat na hoe de druk op Iran kan worden verhoogd. Iran zelf blijft ontkennen dat het aan de ontwikkeling van kernwapens... President Ahmadinejad zei vanochtend dat Iran geen jota aan het nucleaire programma zal veranderen. De politie heeft bij Wielre in Limburg 28 verwaarloosde ponies gevonden. De eigenaar van de dieren heeft inmiddels afstand gedaan van de dieren. Twee ponies zijn er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De ponies waren sterk vermagerd en stonden diep in hun eigen mest. Bovendien hadden de dieren volgens de politie al maanden geen daglicht gezien. De vrouw van 45 uit Hoensbroek krijgt een proces verbaal. Een drugshond van de politie in Bordeaux heeft een medaille gekregen voor zijn werk. Door het werk van de hond konden 1700 arrestaties worden verricht sinds 2006 toen de hond begon. Dat is volgens de regionale politiechef een enorme prestatie. De medaille die de hond kreeg wordt uitgereikt van aan agenten die moeten en moet toewijding in hun werk tonen. De begeleider van de Mirchelse herder kreeg geen medaille. Het weer nog zonnig, maar in het noorden nog grijs en keel. Temperatuur 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen eerst meer van een mis, net als vandaag. En in de middag zon, het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journal. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan een viel op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij de Noordtunnel. 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op, Op tv, radio en internet ZFM Net nu ZFM Mijn verloofde is in alles heel normaal Maar één ding vind ik vreemd Als zij een krant of tijdschrift leest Doet zij dat van achteren naar voren Kunt u mij misschien helpen zoeken naar de oorzaak naar dat vreemde verschijnsel en raad geven om haar van af te helpen u ergert zich dat uw vrouw de krant van achter naar voren leest maar u moet zich in zulke dingen helemaal niet ergeren als u zich in zulke kleinigheden ergert, dan houdt u niet van uw verloofde dat is mijn mening en uh, daarom leest u ook de krant van achter naar voren, zo'n meisje voelt dat en die gaat uh, de huwelijksadvertenties na. En, en als ze zo doorgaat, dan doet ze het voor de overlijdensberichten nu. <lacht> het kan ook andere redenen hebben. Uh, ze twijfelt misschien een beetje aan u. En ze kent die huwelijken wel. Die zijn er miljoenen in de wereld, en vooral in Holland. Dan wordt er aan het ontbijt de, de man de krant gelezen. En die vrouw kijkt dan tegen de achterkant op. Dat zijn niet eens slechte huwelijken. Dat is nog erg, het zijn saaie huwelijken. Dat is het ergste wat er is. En misschien ziet u een meisje dat aankomen en zit zich vast te oefenen. <lacht> Voor als het zover is. <lacht> uh, ik, ik vind het allemaal onrustbaar, maar uh, Wat ik het ergste vind wat u gezegd heeft... Nou ja, erg... Uh. Zorgwekkend. Dat is namelijk dit dat u zegt, mijn verloofde is in alles normaal. Dat lijkt helemaal nergens op. Een man die van een vrouw houdt, die denkt niet dat ze normaal is. Die denkt dat hij een loterij heeft, een één uit de duizend. U moet uw vrouw niet normaal vinden. U moet uh, denken dat uh, iets enorms is. En zij denkt dat ook van u. Dat is het gezonde huwelijk. Het wezen van de liefde is... dat de een in de ander iets abnormaals ziet. <lacht> ja. En als u dat ziet... als u werkelijk in uw vrouw een prijs ziet... zoals het geen man in de wereld heeft... dan laat die vrouw die krant wel zakken... en dan leest ze in uw ogen... Spiegel, dat is iets, een engel. Dat is het enige. Geniaal toch, die man. Ongelooflijk. Jaren is hij al dood, helaas. Maar dit blijven toch gewoon juweeltjes. Godfried Beaumant in het... Uh... Uh, uit het programma waar de problemen verdwijnen, waar de kopstukken verschijnen. Dat, dat was de titel en dan mocht je dus een vraag stellen aan een panel bestaande uit diverse mensen waaronder dus Godfried Boumans en uh, nou ja, op deze LP uh, die ik hier uh, uit de studio gejat heb, uh, sorry oh, de programma zit <lacht> erbij uh, Boumans met een glimlach daar komt het vanaf en, en dat is een ontzettende leuke plaat en ik kan u ook nog vertellen dat hij in de tijd uh, 13 gulden 90 kosten. <lacht> dat staat op. Hij is afgeprijsd van 1925 naar 1390. je dat. Goed hè? In gulden staat natuurlijk. Een koopje. Uh, ja, een koopje. Goed, uh, we gaan door. De vinyljaren zijn we mee bezig. Tweede deel alweer. En de zon schijnt buiten. En het is lekker weer. En weet ik het allemaal niet. En prachtig, mooi. We zijn live. En ik ga u ook nog. Het is vandaag zondag en het regent hoor. Nou joe, gaat er weg. Um, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, en ik wou je nog even vertellen: natuurlijk voor de mensen die toevallig misschien net hebben ingeschakeld, je weet het maar nooit. Dat wij dus 30 november op woensdagmiddag. gaan wij live van locatie. Ja. Hé, huh? Maurice? Ja, dat klopt. Ja, klopt. En eh, Wat is de locatie? Hoe heet dat, café ook weer? 6 uh, 7 8 8-4. 8-4. Ja, live dus vanuit café 4 in de Altenstraat in Standvoort. Uh, Dames en heren, van 2 tot 5. Uh, het café gaat eerder open ook die middag. Dus u bent van harte welkom en het zou leuk zijn als u op 30 november dus ook een plaat meeneemt. Geen cd, want die draaien we niet. Nee, alleen een plaat. Singeltje, LP, mag allemaal. Maakt niet, Maakt niet uit. We zouden het erg leuk vinden als u dat doet. En we gaan dat dan ook inderdaad draaien. We verlengen, we hebben al toestemming van de programmaleider. Een aardige keel trouwens, die programmaleider. Heel aardig aardige Wat zegt u? Nee, die ging iets te snel. Oh, dat komt wel goed. Nee, maar dat is een aardige fun trouwens, die programmaleider. Vind je ik ken, ik ken hem niet, wie is het? Ken, meneer Vos heet hier, geloof ik. Aardige kerel. <laughs> um, we mogen die dag ook een uur langer uitzenden, dus dat is ook nog gezellig. Dus het wordt nou, daar gaan we voor strijden nog, hè? Ja, nou, dat uh, komt me goed. Ja. Ja, uh, oké. Okay. De messen liggen al op tafel. En mijn en Westen ligt hier ook naast me. Even de kogeltjes te Goed, we gaan naar de muziek toe, want je had last van je keel, je moet niet te veel praten. Dat is waar ook. We gaan naar Neil Young toe, met een heel mooi nummer. Ja, en het nummer dat heeft hij geschreven, dames en heren, als aanklacht tegen de praktijken van de Ku Klux Klan. Je weet het, dat is zo'n misdadige organisatie in Amerika die er ook onder andere verantwoordelijk, verantwoordelijk voor waren... Dat er een hele hetze ontstond tegen de Beatles nadat John Lennon gezegd had dat de Beatles populairder waren dan Jezus Christus. Daar had hij natuurlijk ook voorkomen gelijk in. Zo. Zeker bij de... Ja. John Lennon heeft niet gezegd we zijn groter dan, we zijn beter dan. Hij heeft alleen gezegd we zijn populairder dan. Nou, dat is ook waar. Gewoon waar. Als je dat bij de jeugd krijgt dat, dan in, uit, die, uit die jaren, dan, dan heeft de man voorkomen gelijk. Dus er waren meer, meer teeners, teenagers in die tijd die de Beatles kenden dan Jezus en daar ben ik van overtuigd. Maar uh, in het zuiden van Amerika, waar die uh, van de uh, Verenigde Staten, waar die Cookie Klan dus nogal macht had. Daar werd een hele hetze op, opgezet tegenover de Beatles. De LP's werden verbrand en uh, concerten werden onder dwang een beetje afgelast, omdat er bedreigingen werden geuit. Dus, uh, nou ja, een heel gedoe. Allemaal, allemaal dingen. New Jong heeft dus tegen deze misdadige organisatie, want dat is het gewoon een, een protestzong geschreven. Dus, en dat heet Southern Man. Aanklacht tegen de praktijken van de Ku Klux Klan. Die uh, um, ja, zo'n zo puriteinse geloofsfanatiekelingen, uh, ja, fan, mag je wel zeggen. Uh, maar uh, bepaalt geen prettige jongens. Dat uh, kunnen we wel even stellen. Het Ku Klux Klan dus uh, werd hier uh, bezongen door Neil Jong van de LP After the Gold Rush We gaan door met uh, Yes En het volgende nummer van de Yes Album in 1971 is een drieluik uh, Dat is een drieluik bestaat dus uit drie delen Die gaan we u lekker achter elkaar laten horen Want het is zeer de moeite waard Vind ik persoonlijk Het eerste deel daarvan heet Life Seeker Dat is geschreven door John Anderson Het tweede gedeelte heet Dissolution Dat is geschreven door Chris Quire, de bassist En het laatste deel heet Worm. Ja, dat is altijd het laatste deel Wurm En dat is geschreven door Chris Hauer Het totaal van dit nummer, want het loopt allemaal lekker in elkaar door Het totaal De totale titel hiervan is Starship Trooper Hier is yes MUZIEK Even zitten, dat geef ik toe. Um, maar uh, wel lekker een mooie muziek trouwens. Yes was dit. John Anderson, Chris Squire, Bill Bruford, Steve Howe en Tony Kay. Van het album The Yes Album uit 1971. En daarvan hoor u het luik. Uh, Starship Trooper bestaande uit de... Even kijken, bestaande uit... Ik moet ik even zoeken natuurlijk op de hoes. Um, bestaande uit de delen Life Seeker van John Anderson. Disillusion van Chris Squire en Worm. Van Steve Howe. We gaan snel door met Xanadu. Uh, met uh, een, daarvan. Ik heb u trouwens vals voorgelicht, ja. Ik moet even mea ja, culpa. Cool, story even, of your life. Ah, je kopje. <laughs> uh, ik moet even. Ik, ik, ik, ik heb u vals voorgelicht, ja. En uh, dat mag niet, want uh, ik heb gisteren nog tegen iemand, toen hij die tegen mij iets gejokt had, gezegd van potverdoe doe me nog een doe. je mag niet jokken. Stelte jongen. En nou heb ik zelf gejokt. Oei. Ja, ik heb zelf Wat gejokt. Wat heb je gejokt dan? Nou, die kant 1 waar we dus nu uh, van bezig zijn, maar ik sta aan het doen, is helemaal niet geproduceerd door Jeff Lynn van Electric Light Orchestra, Nee, maar... die is geproduceerd door, door John, John Farrer. Farrer. Farrer. Dat zei je in het begin van de uitzending, zei dat wel correct. Nee, toen zei ik op een gegeven moment dat de liedjes geschreven waren. Maar hij heeft het ook geproduceerd. Dus vandaar, het Electric Light Orchestra doet hier op die kant één helemaal niet. 1 Mee. Dus op kant 2, maar dat komt straks. We gaan gauw door. En uh, dit is een nummer dat Olijfje heeft opgenomen... Dus samen met de Joops. En dat nummer dat heet Dancing... Een geweldige combinatie dit, vond ik... Well, ...apart ...een ja. beetje Jazz Big Band, een beetje Andrew Sisters-achtig... ...en dan uh, die rockband er tegenaan... ...en dan het eind uh, helemaal gecombineerd... ...samen met The Tubes... ...dus een uh, band uit uh, San Francisco... ...niet zo bekend in Nederland... ...maar goed, ze deden in ieder geval wel mee aan dit album Xanadu... ...en ik zei het al... Uh, dit eerst, ...de eerste kant van deze plaat is helemaal niet geproduceerd door Javelin... ...maar door, uh, door John Farrer ...de toenmalige partner ook van uh, Olijfje... Uh, Kant 2 zegt er wel het electric Light Orchester. en dan gaan we zo meteen nog een paar dingen van draaien natuurlijk, hoop ik dat nou, we in de tijd komen. gaan we snel door. Want we zijn natuurlijk toe aan ons vaste onderdeel, The, The Rolling, Rolling, Stones. Stones. The The The Rolling Stones. Stones, The Beatles, The Rolling Stones, hey, hey, hey, hey. The Beatles. De De confrontatie. confrontatie. Ja, hoekse twist. twisten, dames en heren. De knokploegen staan weer tegenover elkaar. Alle mensen zijn geslepen. De wapens zijn geladen. Oh, is een onzin. Nou, nou, nou, nou. No, no, no. De leider is weg en je gaat meteen agressief doen hier. Ja, ik Sorry, zo jammer dit. Zo amateuristisch. Ja, vind ik ook. Maar wel humor. Ja. De Beatles van The White Album. Daar zijn we mee bezig. En van dit draaien we een prachtig liedje geschreven door Paul McCartney. Hij speelt het ook in zijn eentje. De rest van de Beatles zaten koffie te drinken toen hij dit opnam. Volgens zijn eigen verhaal is het ontstaan uit een stukje van Bach. Wat hij naprobeerde te spelen op de gitaar. De boer heet. En op een gegeven moment ging hij de fout in. Want dan wist hij het niet meer. En uh, zij vertelde later zelf dus dat daar in ieder geval de gitaarpartij van Blackbird van gekomen is. Klassieker prachtig liedje. Hij speelt het zelf nog steeds live. En het is een van zijn allermooiste liedjes: Blackbird. Hier is Paul McCartney. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn. To fly.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 The black light Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life You were only waiting for this moment to arrive You were only waiting for this moment to arrive You were only waiting for this moment to arrive uh Paul Ho, ho, ho, ho, ho, ho, is het volgende weer. Um, uh, een liedje dat uh, men denkt dat het over een klein zwart vogeltje gaat. Maar dat is helemaal niet, uh, niet waar. Het is ook weer een beetje een aanklacht. Uh, ja, zoals Paul, maar kan ik niet wel vaker. Dat, dat gaat dan een beetje in lieve bewoordingen. Maar hij. Uh, hij. Uh, ...protesteert hier wel tegen de tegen. Het gaat dus inderdaad over uh, een zwarte vrouw in Amerika... ...die daar uh, ja, toen de tijd de, nogal uh, te maken hadden met uh, rassendiscriminatie en zo natuurlijk. Dus uh, Blackbird gaat daar dus eigenlijk over, over een zwarte vrouw in Amerika. The, The Rolling, Rolling Stones. The, The Beatles. The, The Rolling, Rolling Stone. Stone. The Beatles. De... Confrontatie. confrontatie. Ja, Stoneswens voor jullie. Eh, nu dus eh, gaan we maar naar de Stoneswens natuurlijk. Van de LP uh, Let It Bleed. Namens heren, een fantastische plaat uh, van de Stones met uh, de eerste LP trouwens waar Brian Jones niet meedeed. En uh, Mick Taylor zijn vervangen was. LP geproduceerd door Jimmy Miller die ook onder andere veel werk met Traffic uh, geproduceerd had. En we gaan er maar draaien dat geschreven we werd Uiteraard door Mick Jagger en Keith Richards. En het heet Live With Me. Hier zijn de Stones. I've got nasty habits I take G3 gets in a ...nummer van de Stones. Mick Jagger zong natuurlijk. De gitaren waren Mick Taylor en Keith Richard. De drums, Charlie Watts. De bass, Keith Richard. De piano, Leon Russell en Nicky Hopkins. Verder de tenorsax Bobby Keys. En de, de rest van de blazers... ...die niet voor staan, zijn ...de blazers waren gearrangeerd... ...door Leon Russell. Stones dus van de LP Let It Bleed. We gaan gauw door jongens, want ik heb nog een hoop te doen. Dan gaan we toch nog wel het nodige draaien. Maar het volgende nummer is eigenlijk... ...een country en western liedje... Uh, iedereen kent het uh, waarschijnlijk wel. Het is ook een diverse country uitvoeringen uh, beschikbaar. Uh, even, en, maar geef het in de handen van Neil Young en het wordt een totaal ander nummer. Deze fantastische mooie versie van het standaard country liedje Oh Lonesome Me. Het is Neil Young.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 right back here in my arms There must be some way that I can lose these lonesome dreams Forget about my past Find someone Ja, Van het album uh, After the Gold Rush Het uh, prachtige Oh Lonesome Typisch aangepakt door de heer Young Zelf, een oud-country liedje Maar dan toch deze unieke versie Maar gaan snel verder En we gaan uh, nog even een prachtig nummer draaien Van die uh, heerlijke LP Van Yes The uh, Yes album Het enige nummer wat van die LP het eerste deel ervan Althans toen de tijd op single is uitgekomen En een uh, dat is een heel mooi, heel mooi liedje trouwens En daarna gaat het over In een wat ruiger stuk Het bestaat uit twee delen Het eerste heet Your Move Dat was het singeltje En daarna uh, heet het I've Seen All Good People En het hele totaal van dit nummer Heet dus gewoon I've Seen All Good People Van de Yes Album Hier is Yes I've seen all good people Turn their heads each day So satisfied I'm on my way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 I've seen all good people van de, het prachtige album, de Yes album van de band Yes. Uh, het eerste deel heette Your Move, dat was in de tijd ook een single. En het tweede deel dat heette I've seen all good people, geschreven door Chris Squire. En het eerste deel, de Your Move dus, werd geschreven door John Anderson. Nou, we gaan naar het laatste nummer. We zijn uh, dankzij de lange nummers uh, <laughs> we nog niet alles kunnen draaien wat we uh, wilden draaien. Maar goed, dat is er allemaal niet zo toe. Uh, volgende week zijn we er weer, gaan we weer leuke dingen doen En vergeet niet, 30 november Zijn we uh, live op locatie in Café 4 En daar bent u van harte welkom Vanaf twee uur um, Of uh, iets eerder ook, we mag ook En uh, het leukste zou zijn als u natuurlijk dan ook nog Uw eigen plaat meeneemt Zodat we dat uh, leuk in de uitzending kunnen gaan draaien We gaan eruit met uh, The Electric Light Orchestra Samen met Olijfje En nummer dat nummer heet Xanadu Samen met Olijfje. Ja. Mooi hè. Zijn het al? Van het gelijknamige album. Ja, we zijn er weer doorheen. Dat is maar goed ook, want ik eh, krijg een schone keel. Je hebt keel. zin in een bokbier geloof ik. Ik heb zin in een bokje. Ik heb een ontzettende bokken? zin in een bokje. Nou, dan gaan we dat regelen voor je. Is dat zo? Ja, ah, ja dat kan je ook zelf regelen, ja. regel het zelf. Nou, zet maar vast een bokje klaar. La. Oké, okay, Ruud dankjewel weer ja, voor vandaag ja, ja, ja. Volgende week zijn we er weer tussen 2 ja. en 4 Met de Vinyljaren Doei En Ik wou nog wat vertellen over 30 november We hebben het nog niet verteld namelijk over 30 november Wat gaan we dan 30 november doen? Nou dat is nog niet verteld vandaag. Nou vertel eens wat gaan we 30 november doen 30 november zit we gaan we de doen Oké maar dan weet je dat er vast. Als je ja. nog niet op gehoord, 30 november. 30 november. En aankomende zondag de intocht van sint natuurlijk. En zijn Zwarte Pietermannen. Ja, ja. 12 uur rondom En ik zeg tot volgende week. Ja. Weet je wie Zwarte Piet is? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het...